hoogte van Emily Bronté uitgegeven 1847 voor het eerst. Eerste hoofdstuk Eén stap bracht ons in de algemene huiskamer zonder enig portaal of gang. En dat noemt men hier bij uitstek het huis. Het omvat meestal de keuken en de zitkamer. Maar ik geloof dat keuken op de woeste hoogte ...helemaal naar een ander gedeelte heeft moeten verdwijnen. Ik onderscheidde tenminste gebabbel en gerammel van keukengerij ver weg in huis... ...en dan iets waar van braden, koken of bakken bij de enorme haard. Ik en zag ook geen glimmende koperen pannen en tinnen vergieten tegen de muren. Wel was er aan één kant de blinkende weerschijn van licht en vuur... ...uit reekse reusachtige tinnen schalen... Tussen zilveren kruiken en bekers, hoog boven elkaar gereid op een groot eikenhouten buffet tot aan een dak toe. Dit dak was nooit beschoten. Het hele geraamte lag bloot voor een onderzoekend oog, behalve waar een houten lijst vol haverkoeken, en schapen- en runderbouten, en hammen in trossen het verborg. Boven de schoorsteen hingen allerlei gemene oude gewieren. En een paar renterpistolen. En bewijs van versiering had men drie bond beschilderde bussen op de rand neergezet. De vloer was van gladde witte steen. De stoelen waren hooggeruchte, primitieve, groengeverfde constructies. Een paar zware zwarte stonden nog achteraan in het donker. In een ruimte onder het gewelfde buffet sliep een enorme, leverkleurige ponte met een zwaar piepende jonge hondjes om zich heen. En in andere schuilhoeken ontwaarde men nog andere honden.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 tussen zilveren kruiken en bekers hoog boven elkaar gereikt op een groot eikenhouten buffet tot aan het dak toe dit dak was nooit beschoten het hele ruimte lag bloot voor een onderzoekend oog behalve waar een houten lijst vol haverkoeken en schapen en rundebouten en hammen in trossen het verborg. boven de schoorsteen hingen allerlei gemeene oude geweren. En een paar ruiterpistolen. En bewijs van versiering had men drie bond beschilderde bussen op de rand neergezet. De vloer was van gladde witte steen. De stoelen waren hooggeruchte, primitieve, groen geverfde constructies. Een paar zware zwarte stonden nog achteraan in het donker. In de ruimte onder het gewelfde buffet sliep een enorme, leverkleurige poonteteef met een piepen piepende jonge hondjes om zich heen en in andere schuilhoeken ontwaarde men nog andere honden. <middels> wonen is uh, eigenlijk een, tenminste naar mijn mening, een 19e eeuwse verschijning. In die zin dat de gedachte dat mensen altijd gewoond hebben, waar dan ook, in grotten, in holen, in Romeinse woonhuizen, uh, voorbij gaat dat in de ons idee van wonen in hoge mate eigenlijk in de jaren 30 van de 19e eeuw ontstaat en eigenlijk samenvalt met het burgerlijk wonen, met een beweging van de burger naar het interieur van zijn woonhuis, een beweging van de straat af, een straat die in die tijd door... Walmende fabriekschoorstenen en dreigend oproer. Ook steeds gevaarlijker werd, ook letterlijk gevaarlijker. Een beweging die door Hans Seelmeier in zijn boek Verloest de Mythe uit 1948 heel sarcastisch beschreven is als een van de elementen waarin de moderne cultuur, de moderne architectuur ook. Een verval onderhevig is. Hij noemt het een van de ver vervreemdingen van de burgerlijke cultuur. Een vervreemding die begon in het midden van de 18e eeuw, eigenlijk aan de vooravond van de industriële revolutie, met het Engelse landschapspark. Een landschap dat volledig leeg is gemaakt, ontledigd en waaraan, waaraan, waaruit iedere verwijzing naar een uh, economische activiteit verdwenen was. Een vervreemding die rond 1800 gevolgd wordt door een soort lege geometrie, geometrische patronen in de architectuur maar bijvoorbeeld ook in, uh, in de meubelkunst, bijvoorbeeld Ampierstijl... die vervolgens rond 1830, dus met het burgerlijk wonen, wordt bestendigd. Rond 1850 zijn hoogtepunt vindt in de wereldtentoonstellingen, de uiteenstalling van waren in een soort lege, kasachtige ruimtes... en uiteindelijk uitmondt in het begrip design... ...wat in onze eeuw ontstaat, zeg maar rond 1900. Dat alles zijn vervreemdingen van wat Sedelma noemt in 1948... ...in een overigens zeer conservatieve kritiek op het modernisme. Dat alles zijn momenten uit de burgerlijke cultuur... ...waardoor een organische optimale groei van een stijl, een stijl aan de kunsten of een stijl in het wonen, eigenlijk niet goed mogelijk is. Dat wil zeggen, uh, Sedelmeyer uh, formuleert in 1948, dus overigens vlak na de oorlog, het wonen, het burgerlijk wonen, maar in het algemeen dus het wonen uh, zoals dat vanuit die burgelijke burgerlijke 19e eeuw geformuleerd is als een negatief verschijnsel. Het heeft ongetwijfeld te maken met de oorlogservaring. Mm -hmm. Er is een ander aspect eigenlijk in de literatuur en gedeeltelijk ook in de architectuur en binnen de kunst wat daar dicht tegenaan zit en dat is de verschijning van de gotische roman in de literatuur de Gothic Novel, een gedeeltelijk Engelse, gedeeltelijk Duitse literatuurgenre. Dat gedefinieerd kan worden als een soort horrorverhaal. Een verhaal over de verschrikkingen die uh, uh, mensen, vooral vrouwen overigens, in de Godisch roman ondergaan. Verhalen die zich afspelen in eenzame landstreken, in stormachtig weer, in verlaten kastelen. Waar deuren plotseling dichtvallen of kaarsen plotseling zonder enige aanleiding worden uitgeblazen. Een uh, literaire genre dat eigenlijk niet, uh, zeg maar zeker aanvankelijk in zijn eerste verschijningen, dus ongeveer op het eind van de 18e eeuw, ik denk bijvoorbeeld aan. Uh, de eerste gotische roman in Engeland, The Castle of Otranto, van Horace Bell, Walpole, die overigens zijn eigen huis Strawberry Hill ook liet verbouwen in neogotische stijl. Maar vooral aan de Gothic novels van Anne Radcliffe, romans die eigenlijk iedere diepte van de persoonlijkheid, je kunt zeggen iedere psychologische diepte missen. En waarin het hele verhaal. Eigenlijk plaatsvindt in uh, een, je zou kunnen zeggen, de omgang of de onmogelijkheid van omgang van de personages met de dingen, met de deuren, met de trappen, met de gangen, met de duisternis, etc. Die grootste roman is altijd als in de literatuur geschiedenis, als een tweederangs uh, genre behandeld. Juist omdat daarin die psychologische diepgang van de personages ontbrak. En de moderne lezer dus daarin te weinig herkenningspunten vond. En het is pas in recente tijd eigenlijk dat op een andere manier tegen dat literaire verschijnsel wordt aangekeken. En dan vooral vanuit de feministische hoek. De Godische Roman is eigenlijk het verhaal. Van, uh, je zou kunnen zeggen het verhaal van de uh, meestal ook letterlijk het verhaal van de vrouw die wordt op, opgesloten of zichzelf opsluit. En in dat zichzelf opsluiten. ten opzichte van een vijandige buitenwereld. Een soort, uh, ja, je kunt zeggen een, een houding, een soort mentaliteit. maar geen psychologische mentaliteit ontwikkeld. Het hoogtepunt in dat genre zijn natuurlijk de romans van de Bronte's uit de jaren 40. eind jaren 40 van de 19e eeuw. En het kernjaar is natuurlijk 1848, daarin overigens ook met het ontstaan van een sociale beweging. 1848 is ook het jaar van het communistisch manifest en van de formule waarmee het manifest begint, er werd een spook door Europa. Tot ongeveer 1830 waren uh, de huizen, de kamers en de woningen nog relatief leeg geweest. Rond 1830 ontstaat ook in de salons van de betere kringen een plotseling optredende ruimteangst, zoals Siegfried Gideon ook uh, beschrijft in zijn boek Mechanization Text Command, eigenlijk een geschiedschrijving van het wonen. Plotseling worden de ruimtes gevuld met meubelstukken. De stoelen die tot dan toe langs de wand hadden gestaan, komen de kamer in, gaan midden in de kamer staan. Er komen ook nieuwe meubelstukken, bijvoorbeeld uit het... Uh, uh, Midden-Oosten introduceert zoals de poef of de ronde sofa in het midden van de ruimte, in het midden waarvan dan weer een palm staat. De ruimte wordt steeds dichter en gevulder met dingen. Een deel van die dingen... Na de wereldentoonstellingen van 1850, maar daarvoor al. Worden industrieel vervaardigd. En eigenlijk, uh, je kunt zeggen, niet meer gekocht op grond van wat vroeger heette goede smaak, maar gekocht om alleen om de ruimte te vullen. In de jaren 30 schrijft de Engelse architect uh, August Welby Butchin, hele polemische stukken over het nieuwe gebruiksvoorwerp dat de burgerlijke interieurs gaat sieren. Je kunt zeggen dat het wonen eigenlijk daarin of daarmee gedefinieerd wordt door een niet meer visuele relatie met de meubelstukken of met de mensen ten opzichte van elkaar, maar in dat burgerlijk interieur eigenlijk door een heel tactiele Relatie. Een bijna erotiserende omgang van de mensen in hun huizen met die meubelstukken. Die meubelstukken waarvan die tactiliteit onuitputtelijk is en ook nooit genoeg zal zijn. Dit leidt ook in de literatuur tot uh, eigenlijk een nieuw genre, wat ook specifiek 19e eeuw moet worden genoemd. De detectieve roman. De detectieve roman als een soort uh, wers als een soort afspiegeling van wat in het wonen plaatsvindt ten opzichte van wat op straat plaatsvindt. De politieroman, denk maar aan de politieroman van, de romans van Honoré de Balzac. In de detectiveroman roman wordt het wonen als een set van sporen uh, gekenschetst. Eigenlijk kan iedere handeling achteraf... Worden gereconstrueerd, omdat alles sporen achterlaat. De Meubelstukken zijn er ook voor om sporen achter te laten. En de ene kant is dus, je kunt zeggen, de aanrakbaarheid zo hevig geworden dat dat aanleiding geeft tot het verhaal van de moord. Of de diefstal en wat daarmee samenhangt. Aan de andere kant is het dus onmogelijk geworden om alle sporen in dat interieur uit te wissen. Is bij de 19e eeuwse meubelstukken en gebruiksvoorwerpen eigenlijk moeilijk te zeggen of die tactiliteit, die grote nadruk die in hun vormgeving gelegd wordt op het feit dat ze bedoeld zijn, niet zozeer om naar te kijken, maar wel om aan te raken en enigszins te gebruiken, of om door naar te kijken, die aanraakbaarheid een van de manieren, een beeldende manier, te ervaren. Je zou kunnen zeggen dat het gelegen is in een zekere onbepaaldheid, een zekere vaagheid, misschien zelfs een zekere werkheid in hun vormgeving. Een vormgeving die weliswaar refereert naar voorbeelden uit de klassieke, klassicistische meubelkunst of zelfs architectuur. Lampenkappen in de vormen van tempels, et cetera. Maar die daarin nooit... Een, eh, tenminste wat betreft de industrieel vervaardigde gebruiksvoorwerpen en meubels. Even een heel goed voorbeeld is natuurlijk uit de 18e eeuw al... de servies van Wedgewood in Engeland... die nog steeds in het burgerlijk wonen worden gewaardeerd. Maar daarin eigenlijk in hun zeg maar in zekere mate een ruimte laten voor een onbepaaldheid, een weekheid. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijke ontstaan van design... vanaf 1900, dus aan het begin van onze eeuw... eigenlijk die onbepaaldheid invult met een vormgeving... die rechtstreeks meedeelt dat het niet is om naar te kijken... maar om te gebruiken. Waardoor de voorwerpen gaan de weg gaan reageren op uh, hoe ze gebruikt zouden kunnen worden. In plaats van gewoon gebruikt worden en daarnaast zijn vorm gegeven als een object om naar te kijken. Zo ontstaan er ook in de architectuur, in de 19e eeuw, eigenlijk drie geheel verschillende woonmodellen. Drie vormen waarin het wonen of het woonhuis in het bouwwerk of in de architectuur worden opgenomen. In de eerste plaats is er het... Uh, het oudste model, zou je kunnen zeggen, is dat van het huis dat eigenlijk buiten de stad is gesitueerd, het huis in het groen, de cottage, of zoals het later genoemd wordt, de bungalow, bungalow woord, wat betekent Bengale en eigenlijk dus uit het Engelse kolonialisme in India stamt. Een huis dat staat eigenlijk in een lege omgeving, dezelfde lege omgeving als die van het Engelse landschapspark, waarin nauwelijks enig boerenleven meer aanwezig is. Het, zeg maar, vrijstaande woonhuis, zoals het later in Nederland ook wel genoemd wordt. Het tweede model is het utopische ...utopisch-socialistische model... ...dat uh, wordt omschreven met de termen... ...vananster of familiester... ...waarin eigenlijk een, uh, je kunt zeggen... ...producenten, arbeiders in dit geval... ...worden gehuisvest in een bouwwerk... ...in het kader van een utopische uh, productiecentrum... ...een bouwwerk dat alle uh, trekken heeft... Qua vormgeving, uitleg en plattegrond van het Paleis à la Versailles, het is het paleis voor de arbeidersklasse, dat gemaakt wordt in een omgeving waarin socialistische idealen verwezenlijkt zijn. Ook dat model wordt in de voorstellen van bijvoorbeeld Robert Owen of Fourier in Frankrijk steeds gesitueerd in een vrij leeg maagdelijk landschap, waarin verder niet veel economische activiteiten lijken te worden ontplooid. Er is een derde model, dat eigenlijk als model van het burgerlijk wonen, dus van het wonen als zodanig, ook in onze eeuw zou kunnen gelden. En dat is het stedelijk bouwblok. Het stedelijk bouwblok is geen woning, het is geen woonhuis, het is ook eigenlijk geen gebouw of bouwwerk, maar heeft net als de gebruiksvoorwerpen in het interieur, maar dan natuurlijk op grotere schaal, in een hoge mate reactieve, vage en weke vorm, die ook kan worden aangepast. Het stedelijk bouwblok zou kunnen worden gedefinieerd als een gebouw dat zich nu eenmaal voegt naar een stratenpatroon, dus naar een openbare ruimte die nu eenmaal is uitgelegd, is de kavel driehoekig, dan is het gebouw ook driehoekig. Is de kavel rechthoekig, dan is het gebouw ook rechthoekig. Het stedelijk bouwblok kenmerkt zich door dat in de vormgevingen van in de architectuur de gevel volledig los kan worden gedacht van de appartementen die daarin verscholen liggen. En als zodanig. ...van het stedelijk bouwblok ook gelde als de uitdrukking... ...van de splijting die in het burgerlijk leven van de 19e eeuw plaatsgrijpt... ...tussen enerzijds een flaneren op straat... ...zonder duidelijk doel voor ogen te hebben... ...alsof je eigenlijk niets van plan bent... ...in ieder geval niet van plan een revolutie te beginnen... ...en aan de andere kant de omgang met de meubelstukken in het interieur... Er is in de geschiedschrijving van de 19e eeuw, vanuit de kunstgeschiedenis, eigenlijk heel weinig oog voor deze vormen, zowel in de meubelstukken als in de gebruiksvoorwerpen, als wat betreft de architectuur, voor deze vormen die we als week, en vaag en reactief zouden moeten kenmerken. Het is ook moeilijk om uh, bijvoorbeeld in de architectuur hij theorie na te gaan waar die weken en vage vormen die het stedelijk bouwblok kan aannemen een gebouw dat dus altijd vervormbaar blijft verschijnen waar die uh, zijn bedacht, waar ze zijn overdacht, betheoretiseerd en hoe ten slotte dan de architectuur van het modernisme, meens inziens, daaruit voortkomt Het tweede bouwblok is dan natuurlijk ook bij uitstek het architectonisch model van de grote stad, de metropool. Ook ten opzichte van de andere woonmodellen, die steeds buiten de stad, in eigenlijk een rurale, lege, natuurlijke, quasi natuurlijke omgeving, gesitueerd waren. De grote stad die gekenmerkt wordt door de grote mensenmenigte op straat, precies die menigte, die enorme hoeveelheid mensen waar nog Friedrich Engels bij zijn bezoek in Londen zo door wordt gechoqueerd. En aan de andere kant een volledige eenzaamheid van de burger, maar vooral natuurlijk van de vrouw van die burger in de woning een eenzaamheid van de vrouw in het huis, die overigens in de westerse cultuur ook een hele lange traditie heeft, al in Athene, bij de vrouw in het klassieke Athene, van voor de jaartelling, waar de vrouw daadwerkelijk opgesloten was, in het huis, en niet buiten kwam. In het algemeen is in de 19e eeuw het, uh, de mensen menigte als het meest bedreigend ervaren, terwijl als je zou afgaan op wat is geschreven, wat is bedacht en wat is uh, zeg maar aan denken over het wonen en leven in de 19e eeuw. En nadien naar voren is gebracht, zou je nu misschien kunnen opperen dat de intimiteit en de eenzaamheid van het interieur. in feite misschien als veel bedreigender zijn ervaren, zij het nooit zo genoemd. De hele beweging van de romantiek in de beeldende kunst en literatuur kan ook worden gekenschatst als een gaandeweg steeds verdergaande verpsychologisering van de persoonlijkheid. Het optreden van de psychoanalyse aan het eind van de 19e eeuw kan worden gezien, Het is overigens helemaal niet nieuw wat ik nu zeg, kan worden gezien als een Poging, de je kunt zeggen de bedreigende krachten die zich in het interieur, in de omgang, de tactiele omgang met die meubelstukken aan het ontwikkelen was, te vereidelen, in de mensen terug te werpen, te doen alsof het een angst van hen was, een neurose. Bij Sigmund Freud is dat heel duidelijk. Bij de elektrificatie van het huishouden, die ongeveer vanaf 1900 gaat plaatsvinden, maar eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog in verheverde mate voortzet, ontstaat dan ook gaandeweg een heel andere vorm van gebruiksvoorwerp in het interieur. Een voorwerp waarvan het helemaal niet de bedoeling is het nog langer aan te raken, maar alleen om het te gebruiken. Het is niet de bedoeling de vingers in het stopcontact te steken. Het hele culturele verhaal rond de elektrificatie van het huishouden draait ook rond het begrip vrije tijd. Leisure: het tijd over hebben voor andere dingen dan het omgaan met meubelstukken en gebruiksvoorwerpen, de afwasmachine, de wasmachine, de mixer. Al deze apparaten worden beargumenteerd met de gedachte dat daardoor het huishouden sneller verloopt. De huisvrouw meer tijd over zal hebben voor activiteiten die meer van belang werden geacht. Bijvoorbeeld cursussen bloemschikken en dergelijke. Stop, nee. Deze nieuwe actieve apparaten in het huishouden en de, de computer natuurlijk maar ook het gebruik van tape-recorders die niet alleen zoals de pick-up muziek afspelen maar technicieel ook kunnen opnemen. Hetzelfde geldt voor de video-record. Leren ertoe zou je kunnen zeggen dat de gebruiksvoorwerpen in het algemeen, ook aan de meubelstukken in het huis, eigenlijk een veel grotere, actievere, producerende functie wordt toegekend. En het komt ook tot uiting, mijn in de grotere belangstelling voor vormgeving aan meubelstukken en gebruiksvoorwerpen tegenwoordig. Het komt tot uiting in wat je zou kunnen noemen het Postmodernistische ontwerp, postmodernistische meubels. Waarvan de vormen niet meer louter functioneel, ergonomisch, dan wel psychologisch worden bepaald, maar als actieve vormen ook kunnen worden gekenschetst. Dat komt tot uiting in de architectuur en beeldende kunst, waar juist van die beroepen of vakmatige bezigheden. Die vormgevend van aard zijn, wordt verwacht dat de mensen die die beroepen uitoefenen daarover ook spreken. Niet uitleggen waarom die dingen zo worden vormgegeven en niet anders, maar eigenlijk spreken gaan we weg het maken. En dat heeft een weerslag dan weer op het taalgebruik in algemene zin. Het taalgebruik wil het mompelen van vroeger terwijl mensen bezig waren dingen te maken, een maaltijd te koken of in de tuin te werken, tot eigenlijk een vorm van taal en communicatie geworden is. Een taal die niet zo meer als de structuralistische taalkunde geabstraheerd was vanaf de referentie aan een bepaald object, zoals het bij de Saussure in 1922 het geval geweest was, de relatie met een object dat in de taal op enige wijze wordt afgespiegeld of zodanig in symbolische vorm afgespiegeld dat de relatie tot het object ook uit die taal zelf verdwenen geacht kan worden te zijn zoals bijvoorbeeld Grémat in het ken van het structuralisme gedefinieerd had taal is relatie die taal of het gesproken woord krijgt nu eigenlijk een andere je zou het kunnen noemen een soort maaktaal, een soort uh, gemompel, een hardop gearticuleerd gemompel, terwijl mensen bezig zijn iets te doen. Een taal die niet zozeer refereert aan het object dat wordt gemaakt, als wel aan het maken van dat object zelf. En daarin, je zou kunnen zeggen, de factor tijd in zekere zin opneemt. Een taal die niet, zoals goede conversatie... De tijd dood, maar een taal die eigenlijk de tijd maakt. De hele beweging in die zin van het bruggelijke wonen, het gebruiksvoorwerp vanaf het, uh, de jaren dertig van de 19e eeuw, kan in die zin ook worden gedefinieerd, omschreven en historisch onderzocht, wellicht als een ontketening van de factor tijd, een opname van de factor tijd, in vormgeving in de eerste plaats, maar in de tweede plaats ook in de weerslag die dat heeft op het gesproken woord en uiteindelijk waarschijnlijk ook op de literatuur, Hoewel ik op dit moment eigenlijk niet veel voorbeelden daarvan zou kunnen noemen, tenzij misschien in de poëzie. ...stelt zich eigenlijk tegenover de openbare ruimte... ...of liever gezegd de buitenruimte. Ook daarin is het een nieuw verschijnsel. In de adellijke salon was de openbaarheid... ...deel van het gebeuren in die salon. In die zin zou die salon ook niet als wonen... ...tenminste dan in mijn definiëring... ...moeten worden gekenschetst. Buiten het adellijk huis is geen openbaarheid aanwezig... Wij zijn alleen feodale banden. Buiten het huis, dus is het landschap ook vol met in beginsel leeveigenaren of pachtboeren. Het burgerlijk woonhuis stelt zich tegenover die vorm van openbaarheid op en riskeert daarmee in zijn aanvankelijke formulering en dan vooral ook in de formulering zoals dat in de godische romans is gevonden ik denk dan vooral aan de brontees, op tegenover die buitenruimte. is een dubbele verlorenheid van de vrouw. Enerzijds in het interieur tussen alle tactiele meubelstukken en gebruiksvoorwerpen, anderzijds zou het alternatief dat van de buitenruimte zeker haar zelfverlies betekenen. ...zoals ook bijvoorbeeld door een van de hoofdpersonen in de roman van Emily Bronte, De Woeste Hoogte, uit de jaren rond 1848, Catherine, duidelijk wordt geformuleerd. De man kan de wijde wereld intrekken en terugkomen of niet voor de vrouw zou dat een zekere dood betekenen. Het hele burgerlijke wonen zou gezien kunnen worden in dialectiek met die openbaarheid die eigenlijk geformuleerd was in uh, de Adellijke Salon. De roman waarin het burgerlijk interieur, het burgerlijk wonen, tot vorm komt, stelt zich als literair genre ook op tegenover. De conversatie als kunst in de literaire salon. De conversatie is een van de meest vluchtige kunsten. Openbaarheid wordt in die zin ook in de zin van vluchtigheid gedefinieerd. Terwijl een groot deel van de stedenbouw die zich vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkelt zich bezighoudt met de vormgeving aan de openbare ruimte, ongeveer vanaf Camillo Siete, de Weense stedenbouwkundige uit de jaren 90. Maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld Berlage in Nederland. En zich daarmee dus eigenlijk baseert op utopische modellen, alle het arbeidspaleis van de phalanster, van de sociaal utopisten of het lege Engelse landschapspark, vindt de feitelijke ontwikkeling in de architectuur plant rond de, je zou kunnen zeggen de woningplattegrond, rond de vormgeving en het interieur. Eigenlijk kan de hele moderne architectuur en dan vanaf het midden van de 19e eeuw tot voor zeer kort in die dialectiek worden begrepen. De dialectiek van het verval van de openbare ruimte en de pogingen die door architecten en stedenbouwkundigen worden ondernomen om haar te redden, om haar desondanks vorm te geven. Een poging die eigenlijk overbodig wordt ...op het moment dat de dragers van die openbaarheid... ...bijvoorbeeld de media, de stromen van informatie... ...opnieuw, zou je kunnen zeggen... ...opnieuw zoals dat in de aardelijke salon het geval was geweest... ...in het interieur gesitueerd kunnen worden. Ik denk aan de televisie. Ik denk aan de radio... En ik denk ook aan de telefoon. Ik denk niet aan die apparaten als technische dingen, maar aan die apparaten aan de manier waarop ze gebruikt worden. Een manier van gebruik die door de introductie van de computer in de huizen is geïntensiveerd. Was het vroeger zo dat je het nieuws in de burgerlijke stad, de burgerlijke Europese stad, op straat moest horen... Waar het werd omgeroepen. Nu is het zo dat je het nieuws thuis ontvangt, maar tendentieel ook kunt uitzenden. Werd vroeger de krant op de hoek bij de kiosk gekocht. Nu gebeurt er in het huis aan informatie, aan uh, media, veel meer dan. dan op straat. In feite worden de straten langzamerhand als informatiestroom steeds leger. Het idee van verkeer, vervoer en circulatie, waar een groot deel van de stedenbouwkunde uit de tijd van het modernisme nog eens een zin van de openbare ruimte in vond, begint in dat verband ook. Aan betekenis in te poeten, Door bijvoorbeeld meer de nadruk, dat, doordat meer de nadruk komt te liggen op thuiswerk. Via de moderne informatiekanalen kan ook veel meer werk thuis verricht worden. En het hele idee van we gaan naar ons werk. Het idee dat ook de Nederlandse stad in de jaren 2030 met enorme stromen fietsers s ochtends en s avonds nog had getekend en waarvan alleen de foto's resten, dat hele idee wordt minder belangrijk. is het huidige wonen, het huidige interieur, de plaats waar mensen wonen, een soort omkering van het burgerlijke wonen van de 19e eeuw. Het huidige wonen zou als openbaar kunnen worden gekenschetst en de straat als privé. Vandaar de gevoelen, gevoelens van onveiligheid die mensen hebben als ze zich s avonds op straat bewegen. Vandaar het... Euh, ...zich opvinden over vandalisme. Vandaar dat banken als zodanig... ...als openbare ruimte tenminste... ...niet meer als zodanig lijken te functioneren. Bijvoorbeeld het opstellen van beeldhouwwerken... ...in stadsparken, wat nog twintig, dertig jaar geleden... ...eigenlijk geen aanleiding gaf... ...tot wat anders dan verwondering... ...leidt nu tot... Uh, vandalisme, tot het omtrekken van die beelden en het vernieuwen daarvan, vernielen daarvan. Het hele idee dat de buitenruimte nog als openbaar zou kunnen gelden, komt eigenlijk in de huidige tijd als verouderd voor. De discussie dat het onderhoud van stadsparken niet meer verricht kan worden, de oproepen aan bewoners om zelf hun plantsoenen voor hun deur. Te de discussie erover of de stadsparken niet privé zouden worden uitgegeven duidt erop dat de openbare ruimte thans aan een zeer versneld verval onderhevig is. Het betekent ook dat de openbare ruimte voor de private ondernemingen, waarbij ik dan dus zowel het huidige wonen, als uh, bedrijven zou willen rekenen, dat openbaar ruimte daarvoor niet echt meer functioneel genoemd kan worden. Het is niet meer zo dat in de st huidige stedenbouw gezocht wordt naar het creëren van wat vroeger heette infrastructuren opdat woningen en bedrijven zich ...optimaal zouden kunnen vestigen. Die infrastructuren zijn eigenlijk al lang van immateriële aard geworden. Dit leidt dan tot het vraagstuk hoe de openbare ruimte, eigenlijk de leegte, de restruimte... ...als niet als privéruimte kan worden ingericht, hoe ze dan zou moeten worden gewaardeerd. Het leidt tot de gedachtegang rond de leegte van de stedelijke omgeving... Als een openbare vorm in de cultuur kan gelden, thans, is eigenlijk daarmee het model in de tijd vrij utopische model van Mies van der Rohe, de architect van het modernisme, algemeen geworden. Waarin hij zegt over het functionalisme en over functionele vormgeving: dat vormen dan niet en de functie aangepast zouden hoeven worden. Hij zegt, we ontwerpen een ruimte, een doos, en die doos is zo groot, is groot genoeg om de functie daarin te passen, zonder dat dat in de vorm van die doos tot uitdrukking zou hoeven komen. Wies van der Oude beargumenteert ook dat het maken van een eenvoudige, grote doos goedkoper zou zijn, het maken van een set van kleine ruimtes, die weliswaar op specifieke functies zijn vormgegeven, maar daardoor in de uitvoering ook veel duurder zijn. De doos is zo ruim, zegt Nies, dat we de functie daarin kunnen passen, op een zodanige manier dat die functie daarin kan veranderen. Dit leidt dan tot de vraag wat betreft de inrichting van het wonen in het interieur, en welke criteria die inrichting dan nu zou voldoen. Eigenlijk zijn de meubelstukken in de openbare ruimte van dat interieur in een soort, je zou kunnen zeggen, een soort museale samenhang gebracht en verschijnen als een verzameling. De manier waarop dat benaderd wordt, hebben dan ook alle verschillen die het verzamelen kan kenmerken. Er zijn alweer een tiental jaar geleden de uitbreidbare bouwsystemen van meubelstukken, waarin wandmeubels, tafels, alle soorten meubelstukken eigenlijk in een wand, in een wandsysteem, tot en met zithoeken, kan worden opgenomen. is dus aan de andere kant een soort verlustiging in het functionele object, dat niet meer als zodanig uh, verschijnt. In het avant-gardistische, functionele object. dat lijkt zijn vormgegeven. naar functie. en naar gebruik. naar ergonomie. maar daarin. een, je zou kunnen zeggen. een soort grotere. Um, individualiteit. een soort grotere warmte. in dat interieur lijkt te ontwikkelen. Ik verwijs dan vooral. naar de Ikea-meubels. en tenslotte is er het postmoderne ontwerpen waarin eigenlijk een meubelstuk totaal fragmenteert ja.